Het is twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Noorse politie heeft in een voorstad van Oslo zes mensen opgepakt, melden Noorse media. De arrestaties houden verband met de aanslagen van vrijdag. De zes zouden zijn opgepakt bij een industrieterrein. Het is nog onduidelijk waarvan ze worden beschuldigd. Tot nu toe wordt Anders Breivik als enige verdachte gezien. Gisteren hield de politie er nog rekening mee dat hij een handlanger had. Maar vanmorgen maakte de politie bekend dat daarvoor geen aanknopingspunten zijn gevonden. Tijdens voren heeft Breivik gezegd dat de aanslagen gruwelijk maar noodzakelijk waren. Het dodental na de aanslagen staat op 93. Vandaag overleed in een ziekenhuis, een van de zwaar gewonden. Rond een uvennuel tussen Roda JC en Club Brugge gisteravond zijn rellen uitgebroken. In de eerste helft bestonden ongeveer 30 Club Brugge fans het veld... waarop de wedstrijd werd stilgelegd. Na afloop probeerden Belgische supporters bij aanhangers van Roda JC te komen. De Belgen bekogelden de politie met stenen, flessen en verkeerspalen... Ongeveer een uur dreef de politie de groep uiteen. Een politieagent raakte licht gewond. Er is niemand gearresteerd. Er lijkt de enige beweging te komen in het nucleaire overleg over Noord-Korea. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken gaat deze week naar New York... voor overleg met Amerikaanse functionarissen. Geprobeerd zal worden het zes landen overleg over Noord-Korea nieuw leven in te blazen. De Verenigde Staten denken dat de Noord-Koreanen kernwapens ontwikkelen... en willen dat daar een einde aan komt. De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij het WK Zwemmen in Shanghai... hun wereldtitel geprolongeerd op de 400 meter vrije slag. Oranje was in de finale een halve seconde sneller... dan de grote concurrent Amerika. Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk... finishten ruim twee seconden boven hun eigen wereldrecord. Het weer bijna overal bewolkt en regenachtig. Maximaal 17 graden. Morgen opnieuw op veel plaatsen bewolkt en wat regen. In het zuiden en westen dan ook af en toe zon.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 Macro Megamania, 37 inch Samsung LED TV, 499 euro. Ze zijn er bijna, maar nog niet Een mooie deadlift, een mooie tourman, een mooie deadlift. only one who can win. Een druppel aan de neus, een druppel aan de kin. Hij geeft echt alles. In mijn eerste grote ronde ook meteen uh, eerste Nederlander. <laughs> Jongens, we hebben wat meegemaakt zeg. De klein was ABCD. En dat betekent dat hij de Tour de France gewoon gaat winnen als er niks geks gebeurt. I don't go home as a loser. Ik heb, ik heb mijn best gedaan, dus ik geef me gewoon een cijfer. I come back next year and win. Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aert Vierhouten... Dom van het en Dionne de Graaf. Goedemiddag, het is zondag 24 juli. De laatste dag van de Ronde van Frankrijk. En dus ook de laatste dag van Radio Tour de France. We maken er nog een mooie vier uur van, dat beloof ik u. We volgen de laatste ronde op de Champs-Élysées. Champagne onderweg natuurlijk. Champagne voor Cadel Evans in het geel... Maar er gebeurt veel meer op sportgebied. We zijn ook in Shanghai bij de WK zwemmen. En Formule 1 is er ook, de grote prijs van Duitsland. En wat zo leuk is, we doen het vandaag 4 uur met z'n tweeën. Tot ja, het heel gezellig. Ja. Okay. De hele middag. 2 <laughs> tot 6. Kijken of ik het volhoud. Ik wel hoor. Laten we eens gaan kijken naar Gio Lippens. Gio, jij zit al op de champs élysées denk ik. Ja, er zijn ple slechtere plekken denkbaar eh, Dat op een uh, zondagmiddag he? uh, waar het zonnetje een beetje schijnt. Oh ja, rub it in. Het is hier echt <laughs> verschrikkelijk. Het is Ik herfst, het maar bij jullie nieuws. niet. Ja, nee, hier is het uh, prachtig. Het is, ach, weet je, het is niet echt superzomers. Uh, het zal een gaatje of twintig zijn. Misschien wordt het iets warmer vanmiddag. Maar uh, tussen de wolken door schijnt uh, de zon. En dan ziet Parijs er toch echt wel heel erg uh, vrolijk uit en heel zomers uit. En uh, de Champs-Élysées begint langzamerhand vol te lopen. Nou zitten wij op het gedeelte dat een beetje afgesloten is natuurlijk. Waar uh, de VIP's met name aan de overkant zitten, waar alle journalisten zitten. Maar uh, ik liep net uh, even door de stad uh, over de Place de la Concorde vanaf de Place de la Madeleine. Daar nou is het echt bommetje vol. Echt mensen die zich al verdringen om er aan de kant van het parcours te kunnen staan. Het gaat niet regenen. Uh, ik dus hoop ik, het niet. Het is uh, eng op nee, die klinkers. Nee, maar het, ik, ik denk het haast... Ik denk dat het wel droog blijft vandaag. De voorspellingen zijn ook zodanig dat ze zeggen dat er weinig kans is op regen. Maar je weet het natuurlijk nooit. Maar het is inderdaad te hopen. Want op het moment dat het gaat regenen, ja, dan worden die klinkertjes worden spekglad. Hè? Want ze, ja, ze liggen er weer niet best bij, zoals altijd hier. Er wordt hier ontzettend veel natuurlijk met de auto's overheen gereden. Bussen, noem het allemaal maar op het hele jaar door. En dan op die ene dag wordt, die, wordt dat parcours afgesloten. En dan mogen de wielrenners er overheen. Dus geloof me dat er veel rommel op die steentjes ligt. En als het dan gaat regenen, nou, dan wordt het gewoon spekglad. Oké, okay, Gio, we komen natuurlijk uh, straks bij je terug. Um, want we volgen deze hele etappe natuurlijk ook. En meestal gebeurt er niet zoveel. Het is dus 1 minuut en 34 nu, he, heeft Cadel Evans voor op Andy Schlik. Uh, leken zeggen altijd, ze gaan heus nog wel een keer ontsnappen... maar dat doen ze echt niet meer op de laatste dag. Dus het is echt tijd voor champagne. Andere sport ook. Uh, we gaan uh, schakelen met Shanghai, WK, zwemmen, Bob van der Tak. Um, ik hoor volgens mij het Australische volkslied op de achtergrond... maar het Nederlandse volkslied Klopt. gaat ook klinken, hè? Nou, sterker nog, dat heeft al Heeft geklonken. al geklokken zelfs. Is, uh, ja, ja, oh. Ja, ja, over champagne gesproken inderdaad. Uh, goud voor Nederland. De wereldtitel werd geprolongeerd door de estafetteploeg... op de 4 keer 100 meter vrije slag. Inge Dekker, Ranomi, Kromowidjojo Widjojo, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk... pakten weer het goud, net zoals twee jaar geleden in Rome. En wat was het, een geweldige race. Die, uh, ja, het was eigenlijk vooral een inhaalrace, want het begon helemaal niet goed... met Inge Dekker, die een tijd klokte van 54.91. En toen lag Nederland uh, na 100 meter zevende. Maar toen ging het de goede kant op met Ranomi kromo ...die Nederland van de zevende plaats terugbracht naar de tweede plaats. Marleen Veldhuis continueerde dat. Maar toen was er nog altijd wel een achterstand op de Verenigde Staten... ...dat eigenlijk van het begin af aan aan de leiding lag. Maar toen... Toen kwam Femke Heemskerk en wat zwom ze geweldig. Ze zwom Dena Volmer voorbij ja, alsof het niets was. en Een splittijd Heemskerk van 52-46. En dat is uh, ja, een van de beste splittijden ooit op de uh, 4x100 meter vrije slag. Een uh, geweldige prestatie van die hele ploeg. Maar Heemskerk was vandaag toch wel de absolute uitblinker... En uh, collega Martin Vriesema die sprak met uh, de gouden medaille -winnaresse. Te beginnen dus met die uitblinkster, Femke Heemskerk. Femke, gefeliciteerd. Waanzinnig. Uh, en hoe spannend was dit? Ja, het was heel spannend, maar uh, ja, vanaf het begin had ik er ook uh, heel erg geloof in dat we het gingen halen. En, uh, ja, ik stond op blok en uh, ik dacht, ik ga, nu ga ik winnen ook. Nu gaan we winnen ook. Nee, we, ja, we hebben het echt fantastisch gedaan. We, we, we prolongeren onze titel en kijk eens wat hier staat. We hebben een nomie die weer terug is. Inge de schouw besturen. Marleen heeft een baby. Nou ja, ik heb dan even niks, maar... Ja, <laughs> wel, een, wel een gouden medaille. Ja, inderdaad. Marleen, inderdaad, wat Femke zegt, inmiddels moeder geweest. En het was natuurlijk allemaal maar weer afwachten. Ja. Heb je jezelf verrast? Nou, ik, uh, wist, ja, we, we wisten natuurlijk dat het heel erg spannend zou worden. En het was ook heel erg spannend. En nu merk je wat een nadeel het is. Als je niet als laatste gaat, dan is het nog spannender. Maar uh, ja, volgens mij... Ik, ik denk, misschien is dit nog wel de mooiste titel. Toch de mooiste? Zelfs uh, gaat dit boven Olympisch goud? Nee, dat natuurlijk niet. Maar daarna is dit de mooiste titel. Inge, uh, ja, het was dus inderdaad heel spannend. Jij moest beginnen en het gat was daarna wel behoorlijk groot. Hè? Zat je in de piepzaak? Nou ja, ik wist natuurlijk ook van mijn honderd dat ik niet helemaal een goede doen was. Dus uh, ja, maar goed, uh, dan heb je de rest van de meiden er staan. Die maken het super af. Uh, meer kun je niet wensen. Nee, nee, niet helemaal een goede doen zeg je. Uh, wel vervelend op een WK. Ja, dat is zeker vervelend. Maar uh, nou, vandaag loopt het nog niet uh, zoals gewenst. Maar behalve deze afloop dan, die is wel echt helemaal super. Ranomi, ehm. Uh... Jij moest inderdaad na in, in het water en dan kreeg je dus inderdaad mee dat het verschil al aardig groot is. Hoe ga je dan in het water? Ja, je moet gewoon je eigen race zwemmen, maar je ziet dat je niet helemaal voor ligt. Ja, die eerste baan gewoon doortrekken. Ja, en die terugbaan, en dan adem ik aan de kant van de Amerikanen en dan zie je echt van ja, shit, ze liggen zo dichtbij. Ja, ik heb alles gedaan wat ik kon. en uh, Femke is hem heel makkelijk overheen gegaan. En die heeft het gewoon echt super goed afgemaakt. Dus ik ben trots op ons alle drie en ik ben echt super blij dat we nu weer de titel hebben gehaald. Femke zei inderdaad iets over de historie hè? en wat er allemaal gebeurd is. Dat maakt hem ook voor jou zo speciaal deze? Ja, absoluut. Iedereen verwacht van ja, die flikkert wel weer even. Maar ja, je ziet als je maar... Er had ook één iets moeten gebeuren en het was gewoon uh, misgegaan. ja, dit is echt niet uh, twee vingers in de neus. We hebben echt uh, keihard voor moeten knokken en... Gelukkig ging het weer naar ons. Ja. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche 24 juillet. 21e étape. Créteil, Paris-Champs-Élysées. Ici, Radio Tour de France. shiny, happy people van R.E.M. en Kate Pearson. En we zeiden het al, dus heel veel andere sport, bijvoorbeeld de Formule 1 in Duitsland. Uh, Vettel, Ronald van Dam. <laughs> Nee, geen oh. vettel. Voor het eerst in uh, dit seizoen en hij, in de laatste 14 races waarin hij meedeed, stond hij uh, niet op de eerste startrij. Het was uh, Mark Webber die uh, van pole position mocht vertrekken hier in de ijskoude Eifel. 13 graden is het uh, slechts en een temperatuur van het asfalt maar 15 graden. Ook in uh, Duitsland is het nog niet echt zomer, zullen we maar zeggen. Webber die had overigens niet echt lang uh, plezier van die pole position. Uh, hij won hier trouwens twee jaar geleden voor het eerste, zijn allereerste Grand Prix. Maar hij werd meteen bij de start ingerekend door Lewis Hamilton. Die sloeg een gaatje van 2,2 seconden. De mclaren -coureur, maar wordt nu weer binnengehengeld door Webber die op de tweede plaats zit. En Vettel ligt dan derde. De koploper in het wereldkampioenschap heeft 80 punten meer dan de nummer 2. Mark Webber. En won al zes races dit seizoen. Maar heeft nog nooit gewonnen hier in Duitsland. En wordt op dit moment belaagd door Fernando Alonso, de man die vierde ligt. En Alonso neemt de derde plaats over... van Sebastian Vettel. Dat is alleen maar goed voor de neutrale kijker... die, die een leuk kampioenschap wil. Zo wordt aan die achterstand van... of die voorsprong van Mark Webber in elk geval... Of, uh... Sebastian Vettel moet ik zeggen. Wat gedaan op deze manier. Dus het is hier al leuk. En het kan allemaal alleen maar leuker gaan worden. Want uh, ja, er wordt regen verwacht. Het is al een paar druppeltjes zijn er al gevallen. Maar er schijnt een behoorlijke bui deze kant op te komen. En die moet dan gevallen in het tweede deel van de race. Dus op dit moment Hamilton voor Webber. Dan Alonso Vettel. Rosberg op de vijfde plaats voor Massa. Sittil zevende. En Michael Schumacher, de man die deze Grand Prix al vier keer won in zijn carrière. Op dit moment op de achtste plaats. En dan weer naar de champs élysées naar Gio Lippens. Gio, ja, we hebben het al gezegd, het is, het is een etappe met champagne en een soort van gezellig ziet het er altijd uit. Maar er wordt ook nog een, een strijd gestreden, vooral voor het ja. groen. Nou, Er wordt één strijd gestreden inderdaad nog om de groene trui die nu nog op. De schouders hangt van Mark is. En als ik heel eerlijk ben, zal ik maar meteen even alle spanning wegnemen. Dan hangt hij na vandaag waarschijnlijk ook nog om de schouders van Mark is. Want het is natuurlijk de beste sprinter van allemaal. Vier etappes gewonnen in deze Tour de France. En die laatste etappe, we weten dat, die ligt hem. heeft hem afgelopen jaar natuurlijk ook op een prachtige manier... Een sprint die altijd mooi wordt aangetrokken. Toen was Mark Renshaw er trouwens niet bij. Die is er nu wel weer bij. Want die was toen uit de Tour geknikkerd vanwege die kopstoot. Ergens in de buurt van Valence was dat. Maar we gaan ervan uit dat Kevin is uiteindelijk toch die groene trui gaat pakken. Maar er zijn wel nog een hoop punten te verdienen. Want we krijgen straks natuurlijk weer die supersprint. de derde doorkomst hier op de Champs-Elysées. Boven in de buurt van de Triomphe. Daar ligt dan de lijn voor die sprint. En daar zijn dan weer 20 punten te verdienen voor de winnaar. 18 punten voor de nummer 2. En zo kun je verder naar... ...beneden gaan tot en met de nummer 15. En als we straks echt gaan sprinten om uh, uiteindelijk de etappenoverwinning... ...de laatste etappe in de Tour, altijd ambitieus natuurlijk... ...dan uh, zijn er 45 punten liggen daar klaar voor de winnaar. Nou ja, Mark Kevin is dus de man die dat in principe zou moeten kunnen gaan doen. Rojas, dat is de Spanjaard. Joaquin Rojas staat tweede in dat klassement op 15 punten achterstand. En eigenlijk theoretisch gezien, Philippe Gilbert zou het ook nog kunnen doen. Die ...derde met 50 punten, maar ja, Gilbert zal niet echt vol meesprinten in een massasprint. Maar wie weet, misschien probeert hij wel alleen aan te komen. Nu komt de reclamekaravaan langs, eh, worden we dus de komende tijd flink bezig gehouden hier... ...met alle commerciële activiteiten van de Tour, ook dat hoort erbij. Maar die, die uh, min 20 punten die Kevin uh, Cavendish twee keer heeft gekregen, die gaan hem dus zeer waarschijnlijk de kop niet kosten. Nee, nee, nee. Want de tweede keer dat hij min 20 punten kreeg... kreeg de hele concurrentie ook min 20 punten. Ja. Want die zaten allemaal in dezelfde bus... die buiten de tijd binnenkwam op uh, Alpe du West. Dus ja, toen was het gewoon klaar. Eh. Toen, uh, toen waren er geen verschillen meer tussen de sprinters. De dag ervoor had hij rogast zich nogal kwijt. Want hij zat inderdaad in een groepje voor de bus. Hij kwam wel op tijd binnen, maar uh, hij was met name boos dat Kevin dus toen niet uit de Tour werd genomen. Maar goed, de regel is nu eenmaal gewoon zo dat als er zo'n grote groep is, 88 man waren het er, dan uh, mogen ze gewoon lekker in koers blijven. Maar krijgen ze wel die 20 punten aftrek voor de Groene draad? Nou, Er zitten wat bubbeltjes op de lijn, zullen we maar zeggen. Met eh, Frankrijk zit er wat champagne op de lijn. De lijn met Shanghai is volgens mij helemaal eh, zuiver. Bob van de Tak, alsof je eh, bij de buren bent. Eh, we hebben natuurlijk al die prachtige gouden plak van de estafette... waar je net ons over hebt eh, verteld. Wat staat er eigenlijk allemaal nog meer op het programma vandaag? Ja, nou het programma is afgelopen, Tom. En we hebben nog een, een andere estafette gezien bij de mannen. Ook 4 keer 100 meter vrije slag. En ook dat was een hele spannende race met een inhaalrace van Frankrijk in dit geval. Uh, het enige verschil tussen de Nederlandse vrouwenploeg en de Franse mannenploeg... was dat Frankrijk het uiteindelijk niet redde... ondanks de inspanningen van William Meenaar en Fabien Gillot. Maar Australië was net iets te ver weg... En uh, tikte als eerste aan. Het verschil was uiteindelijk 1400ste. Dat scheelde dus uh, heel erg weinig. Amerika daar overigens derde met ook het eerste optreden... sinds uh, tijden op het uh, mondiale podium van Michael Phelps... die de uh, startzwemmer was bij de Amerikanen... en mij nog niet heel erg overtuigde, moet ik zeggen. Want hij werd er toch behoorlijk afgezwommen... door James Magnussen uh, namens uh, Australië. Maar goed, uh, Phelps... Uh, die uh, zien we de komende week uh, nog veel vaker in actie. Uh, en uh, ja, dan uh, gaat hij ongetwijfeld uh, weer voor goud. En nog even één ding, Bob. Want ik las overal die estafetten. Dat vinden ze hartstikke mooi. Maar het is natuurlijk ook een beetje hun individuele prestaties die ze gaan leveren, de dames. Wat zeggen de tijden wat jou betreft? Uh, is Heemskerk in één klap hiermee uh, een soort favoriet geworden? Ook voor de individuele nummers? Ja, nou, vooral voor die 100 meter vrij. Want ik, ik noemde al die splittijd van 52-46. Daar moet je dan nog 17e 17e bloktijd bij optellen. En als je dat doet, dan kom je dus uit op een tijd van 53-1. En uh, dat is wel zo'n beetje de verwachting dat dat uh, gezwommen moet worden om wereldkampioen te worden. En uh, Heemskerk is uh, zeker een van de favorieten uh, om dat uh, gewoon te gaan doen. Ze is in een uh, supervorm. En uh, ja, uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Ranomi Kromo Widjojo, de andere Nederlandse troef, uh, later deze week op die 100 meter vrij individueel... die had dan een uh, splittijd nu van 53, 26. Daar zit ja. dus acht tiende tussen. En dat is heel erg veel. Ik uh, zie niet in hoe dat in een paar dagen uh, zo erg uh, zou veranderen. Dus Heemskerk inderdaad, wat mij betreft nu van de twee Nederlandse vrouwen... in ieder geval uh, bovenliggend en favoriet. Nou, we gaan jou horen en zelf ook heel veel kijken. De komende week een prachtige zwemmen. Dank voor dit moment. Far Miss Montreal was dat. Wish I could. En wij gaan weer naar de Grand Prix van het winterse Duitsland. Ronald van Dam, eh, regenjags aan en zo. Maar het regent nog niet. En niet alle Duitsers weer in de baan, volgens mij. Hè? Uh, nee, Nick Heidveld viel ja. net uit. Die uh, ging hard van de baan aan aanvaring net, uh, om dat woordmuis te gebruiken met Sebastian Burmi. Maar vooraan is de strijd schitterend. Heel even Mark Webber aan de leiding. Pakte uh, Hamilton in de chicane. Maar die pakte hem ook meteen weer terug. En nu heeft Alonso zich daar ook gemeld. En die zet nu weer de aanval in op Mark Webber. Dus die drie coureurs zitten daar binnen een seconde van elkaar vooraan. En dan is er een enorm gat naar Sebastian Vettel. Want die ging in de fout. Dat zien we de Duitsers niet zo vaak doen. Gleed even uit over een uh, natte witte lijn en wat gras. En ging in de ronde En heeft nu een achterstand van 12 seconden op het leidende trio die elkaar helemaal niks toegeeft. Hamilton dus nog altijd aan de leiding voor Weber en Alonso. En op de vierde plaats, Sebastian Vettel en Nick Heidveld, zijn we dus kwijt hier in de Eifel. Dan gaan we naar Frankrijk, naar Steven Dalebout en uh, Mathieu Hermans. Eh, jongens, zijn jullie al een beetje melancholisch? <laughs> Hoezo? <laughs> nou, de laatste dag in de Tour. Oh zo, ja, ja. inderdaad. Oh ja, nou iets zegt. <laughs> ja, Het is wel een soort van bonus Mathieu, of niet deze dag? Uh, nou ja, de reclamekaravaan komt er net uh, voorbij. En uh, dat is toch altijd, uh, ja, zie je iedereen zwaaien en blij dat die prijs ook heeft gehaald. Dus niet alleen voor de renners, maar ook voor de volgers. Ja, met een, uh, afgesloten met een prachtige tijdrit gisteren van uh, Cadell Evans. Ja, toch ook alweer een beetje onverwacht. Uh, vrij snel uh, bleek dat Evans toch wel uh, ja, het verschil makkelijk goed kon maken. En, uh, ik denk niet dat Andy Slak een goede tijd had heeft gereden, maar Evans des te meer. Dus... Waar, waar zag je het verschil in? Ja, je kunt het soms heel moeilijk inschatten, want je kijkt een beetje naar de houding van de renners. Van hoe hoe zit hij op de fiets? Maar uiteindelijk zijn het ook de tijden bepalend. En, uh, ik had misschien gedacht dat Andy in het tweede gedeelte van de tijdrit uh, op het klimmetje... daar nog uh, het verschil weer een beetje terug kon brengen, maar ja, uh, het lukte gewoon niet. Is, is hij de terechte kampioen? Uh, nou, als je gewoon kijkt zeg maar, naar de hele Tour, uh, toch de aanvallers, uh, de renners met de, met, met de spirit die ervoor zijn gegaan, hebben ook hun etappes gewonnen. En, uh, en uiteindelijk is uh, Evans geen aanvaller, maar uh, de momenten dat hij zeg maar, in de contra-attack moest, dus zeg maar, uh, het verschil uh, niet uh, groter moest laten worden, heeft hij het initiatief getoond. En, dat was in het verleden wel eens anders en ja. daar heeft hij denk wel de tour mee binnengehaald. En hij was toch ook wel constant bijvoorbeeld die eerste week. Hij zat altijd vooraan. Ja, iedereen had natuurlijk vraagtekens. Ik ook hoor, rond de Evans. En uh, ja, meestal komt hij wel iets tegen. En de dag na de etappe Alp de Wes Stukken als een fiets onzeker. Toen begon het alweer. Iedereen dacht: van, oh jee, daar gaan we weer. Ja. Maar uh, uiteindelijk ook. Ja, het heeft in de eigen handen genomen. En gewoon, uh, ja. Het was een man tot mangevecht gevecht in, in de bergen. En dat is wel uh, heel mooi. Nou merk ik op deze laatste zondag een beetje in Parijs. Dat iedereen gaat analyseren. Van, van wat was dit nou voor Tour de France? Sommigen zeggen. Waaronder ik, het was uh, spectaculair. Er gebeurde van alles. Er was eigenlijk geen dag dat je dacht van... nou, uh, was het maar alvast morgen. Hoe, hoe, hoe, ja, wat vind jij? Dit? Vind je het de grootste Tour de Frans? Ja, ik vind het wel een van de betere tours... die ik uh, de laatste jaren heb gezien. Zeg maar, uh, uh, het tijdperk Armstrong meetellende... Uh, vroeger had je maar ja, twee, drie renners. Maar uh, die, die dan zeggen, elkaar constant controleerden en al gaten hield uh, Dat was deze tour ook een beetje. Maar ja, goed, er zijn andere renners. Uh, dachten er anders over. Contador die toch een paar keer de wedstrijd heeft opengebroken. En uh, ja, je zag echt uh, die jongens op Alpe zeg maar, uh, half, uh, half dood over de finish komen. En ja, dat is hetgeen wat de mensen willen zien. Wat ook opvalt vind ik dat er toch best wel veel renners uh, de, de finish hebben gehaald. Hè? Als je daar ook nog eens, uh, ja, ja, vooral of... naar de eerste week ja, er zijn veel renners natuurlijk uh, uh, de tour moeten verlaten wegens valpartijen, maar ik denk dat we toch tegen de 170 ja. renners uh, in Parijs hebben best veel, ja. ondanks dat er heel hard gestreden is en uh, zware en ja. moeilijke etappes ja. hebben gehad, dus. Uh, ik denk al met al dat we kunnen spreken van een hele mooie open toer. En laten we hopen dat de trend zich op deze manier voortzet. Ja, nou over trend gesproken. Hoe, hoe moet de trend van, uh, van Rabobank uh, wat jou betreft veranderen? Want dat is een ploeg die, uh, ja, die, die tegenviel. Nou, ja, Kijk, alle ploegen die, die gaan een beetje de balans op maken. Je hebt ploegen die komen hier voor een etappe-overwinning. Uh, er zijn er een hele hoop die hebben, die hebben niks. Hè? Dus vooral de Franse ploegen hebben we ja. toch eigenlijk... Uh, buiten de ploeg van Veukler. Uh, ja, staan toch met lege handen. Um, en Rabobank, ja... Kijk, ze hebben wel hun etappen gewonnen, dus wat dat betreft uh, ja, hebben ze dan in ieder geval uh, hè, van, ja, dat doel iets. bereikt. Ze ja. hebben iets, maar ja, uiteindelijk kom je hier voor een, uh, voor, voor een ploegklassement. Ja, dat is volledig in duigen gevallen en ja, het is misschien uh, wel hoog, uh, hoog gespeeld onder renner al 24 jaar uh, nee. de... Uh, ja, Moet uh, ze dat volgend jaar weer doen? Weer met alle op alle ballen gezink. Ja, daar zullen ze eerst met Geesink eens dus heel goed uh, over moeten spreken, denk ik. Uh, of ja, hij, kan dat hij het deel aan? Deel kan, ja. Uh, ja, je zult in elke tour wel iets tegenkomen. Een valpartijtje of, of, of een lekker band op een verkeerde moment. Ja, het is drie weken en uh, Evans heeft daar misschien dit jaar uh, heel goed tussendoor kunnen ballen. Dus jij vraagt je af of Geesink daar de man voor is? Ja, ik denk dat, dat je elk jaar iets tegen gaat komen en dan moet je mentaal sterk zijn. En misschien is hij daar een beetje jong van voor, hè, om dat nog aan te kunnen. Maar uiteindelijk, ja... Uh, wat goed is komt snel, zeggen ze altijd. Dus hij zou het moeten kunnen, maar dan moet de, men de mentaliteit moet er ook uh, klaar zijn. En ik denk dat daar vanuit Rabo ook aan gewerkt moet worden. Van mogen die tevreden zijn? Ja, die gaan naar huis met ja, een met troostkruis, hebben de bolletjes trui gedragen, maar ook niet met een grote prijs. En mogen zij tevreden zijn? Ja, ik uh, denk dat ze heel leuk en uh, heel fris deze tour zijn ingegaan. En uh, heel veel reclame hebben gepakt. Uh, met een Hogeland, ja, toch een lieveling van het uh, Frans en Nederlands publiek is geworden. Uh, mee hebben gestreden waar ze konden zelfs in de bergetappen, hebben we ze gezien. Had ik eigenlijk eerlijk gezegd niet zo, heel, uh, niet zo verwacht. Nou, Robby Ruig, die heeft verrast. Dus uh, toch wel een aantal renners die we de komende jaren willen gaan volgen. En ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan. Mathieu, dankjewel. We gaan kijken naar de, de sprint straks. Kevin is? Ja, normaal gesproken wel. Vorig jaar stond er niemand op de foto, geloof ik. Dus, nee. uh, <laughs> Precies, met een paar seconden het is. Mathieu, Mathieu Hermans, dank je wel. Nog even de laatste loodjes. Steven Dalebout en Mathieu Hermans. En dan uh, veilig weer naar huis. Dank jullie wel. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Mark Visser. Noorse politie heeft de zes mensen die in Oslo waren opgepakt... weer vrijgelaten. De arrestaties bij een industrieterrein in een voorstad van Oslo... hadden te maken met de aanslagen van vrijdag. Het is onduidelijk waarom de zes werden opgepakt. Anders Breivik die gold tot nu toe als de enige verdachte van de aanslagen. Rond een oefendewel tussen Rode JC en Club Brugge gisteravond zijn rellen uitgebroken. In de eerste helft werd de wedstrijd stilgelegd... en dat 30 Club Brugge fans het veld hadden bestormd. Na afloop probeerden Belgische supporters bij aanhangers van Rode JC te komen. En de Belgen die bekogelden de politie met stenen, flessen en verkeerspalen. Er lijkt weer beweging in het nucleaire overleg over Noord-Korea te komen. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken gaat deze week naar New York voor overleg. In 2008 werd het overleg afgebroken omdat Noord-Korea een raket voor de lange afstand had gelanceerd. En bij het WK zwemmen in Shanghai hebben de Nederlandse estafettevrouw hun wereldtitel geprolongeerd op de 4x100 meter vrije slag. Oranje was in de halve finale of in de finale moet ik zeggen een halve seconde sneller dan de grote concurrent Amerika. Dat zo de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 4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 Ik de het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 Vier. En als er natuurlijk één nummer verbonden is met de Tour zelf... non, non, rien à Changer. want dat geldt ook voor de Tour zelf natuurlijk. Les poppies, ze maakten er een heleboel, maar dit is echt de mooiste. Nummer vier, er komen er nog drie. Cadel Evans rijdt straks in de gele trui naar Parijs... dankzij zijn overtuigende tijdrit van gisteren. Hij pakte daarin meer dan twee minuten op Andy Schleck en mag na twee keer een tweede plaats nu eindelijk op de hoogste tree van het podium staan. Jeroen Wielaert maakte de volgende reportage... over de mooiste dag uit het wielerleven van Cadel Evans. Bij de huldiging was er geen twijfel meer... voor de eerste Australische Tourwinnaar in de geschiedenis. Hij kreeg het geel aan, gadegeslagen door Tourbaas Christian Prudon. Blij met zo'n winnaar, voor het eerst van Down Under. Votre premier vainqueur australien, Christian Prudhomme Oui, ouais, ouais, la toute première fois. Ouais. Il était le plus fort, assez simple de sterkste, simpel. lineair opgebouwd in deze etappe. Mooie winnaar. 23 seconden in 2007, 29 seconden in 2008. Maar nu is hij de eerste. Na 23 seconden verlies in 2007 en 59 seconden in 2008. Nu is hij de beste. Het is dus niet het type toerzegen met historisch klein verschil geworden. Integendeel, het is overtuigend. Um... Meneer Prudhomme, hij wil altijd een Evans zei in de persconferentie te hebben voldaan aan Prudhommes gewenste opwindende finale. Ze begonnen vandaag met drie man binnen de minuut. Hij had een goede dag. Niet voor de ritzegen, maar wel wat ze wilden op weg naar Parijs. Australië staat op zijn kop. De premier maakt er een vrije dag van voor iedereen. Evans is er beduust van als hij het hoort. Wil er verder geen politieke uitspraken over doen als het maar goed is voor de economie. Hopen dat ze het fijn hebben in Australië. Op de Champs-Élysées moet het besef voor hemzelf doorbreken. <laughs> Public holiday. It's okay for the economy, that's fine by me. <laughs> that's. I won't enter on any poli other political discussions there because it's been a nice day so far. Um, well, that's very nice to hear. Um, you know, I'm over here pretty concentrated on the job at hand and, uh, like I said, I just hope that uh, everyone in Australia has enjoyed watching so far. And, you know, by the time we get to Chancellor Chancelier, I yeah, probably would have... Um, yeah, uh, responded in de wereld, de we champs De is voor Evans het resultaat van consistent vasthoudend rijden door hemzelf en de ploeg. Er waren wat problemen, zoals met zijn wiel en de aanval van Andy Schleck op de Galibier de dag ervoor. Hij moest toen zelf terugknokken. Het waren zijn benen, maar ook die van Hinkapie, Monar, Marapto. Iedereen achter de schermen. Zij hebben hem op dit punt gebracht, stonden achter hem, nadat niemand meer in hem geloofde, in 2008. Santino, uh, uh, Morabito, uh, Amel Monad, hij yeah, team really delivered me to get myself into, into this position today and um you know not just the riders on the road but everyone behind the scenes as well and a few key people uh, behind me uh, back in, um, when everyone, when everyone doubted me and no one wanted to know me in uh, august 2008 it's herinnerde zich zijn eerste jaren als renner kijkend naar Miguel Indurain heel emotioneel wordt hij bij het over zijn Italiaanse trainer Aldo Sessi, die dit niet heeft mogen meemaken. Hij overleed afgelopen december aan een hersentumor. Evans vertelt het met tranen in zijn ogen, snik in zijn stem. It was Aldo Sessi who always believed in me. He often believed in me more than I did. And for him to be here today would be... Waar we in Mendrisio wonen, dat was 6 kilometers van zijn huis. Sassi woonde vlakbij Mendrisio, waar hij wereldkampioen werd. Met een tourzege zou hij een compleet renner worden. Maar ja, hij zei aan me uh, op een tijd laatst jaar: um, Ik hoop voor jou, ik hoop voor jou, ik ben sure zeker dat je een Grand Tour kunt winnen. Ik hoop hope, I hope dat het voor jou de Tour de France is, want dat is de grootste en meest prestigieuze tour. Maar als je dat doet, wordt je de meest complete rijder van je generatie. En voor um, hem vandaag, om to me nu te zien, ja, dat zou wel iets zijn. Dat was Cadel Evans. Um, ja, Cadel Evans zit inmiddels echt op de fiets. Ze zijn nog niet echt weg, regio. Nee, ze zijn nog steeds aan het defileren eh, met de juryauto de vlak voor zeg maar, de officieuze start door de buitenwijken van Parijs. Cretij, daar is de start. En in Cretij werd zojuist ook een bronzen plaquette onthuld. En dat was wel een mooi moment eh, ten nagedachtenis aan Laurent Fignon. Die afgelopen jaar overleden is natuurlijk. Tourwinnaar en een man eh, ja, die men toch hier op een of andere manier wel in het hart draagt. Het is een Parijzenaar. Hij is daar met name eh, als wielrenner opgegroeid daar in die eh, wijk. Dus mooi... Mooi dat ze dat op die manier hebben gedaan. en Wat ook heel indrukwekkend was, was het feit dat het peloton vlak voor de start een minuut stilte hield voor het eh, drama in Noorwegen. En dat Boas van Hagen, Edvald Boas van Hagen en Thor Husshoft, eh, goed voor vier etappen overwinning in deze Tour trouwens. Maar de enige twee Noren in het eh, gezelschap hier, dat die op de eerste rij mochten gaan staan met de eh, rouwbanden om. Nu kijk ik naar een peloton dat eh, door een wat ongezellige wijk eh, lijkt te rijden. En dan eh, straks kan gaan beginnen aan de echte wedstrijd. En natuurlijk zoals gebruikelijk, hè, de bolletjes trui. Samuel Sanchez, dan de groene trui. Mark Cavendish, we hebben de gele trui. Cadel Evans, prachtigheid, die emotie van gisteren van die persconferentie, wat we zojuist hoorden. En we hebben Pierre Rolland, de Fransman in de witte trui, 24 jaar oud pas, ploeggenoot van Thomas Voeckler En van die jongen gaan we nog heel veel horen. Dat zou volgens de Fransen wel eens een keer de toekomstige Franse toerwinnaar kunnen zijn. Nou hebben ze dat vaker geroepen, maar uh, dit is er wel eentje hoor. Hij won de etappe naar Alpe toch op hele slimme manier. De vier die mogen metertje of 10, 20 vooruit rijden op het peloton. Daar Boasson en uh, Husshoff naast elkaar op die tweede rij. Mooi om te zien. En dan komt het hele peloton erlangs. Straks gaan we starten en dan gaan we echt koersen. En dan gaan we ook even over koersen gesproken naar de Formule 1. Ronald van Dam. de strijd volgens mij. En ik zag er ook eentje die, zoals ik, in de botsootjes rondrijden een beetje <lacht> aan bezig was. Hè? Maar die kan wel ja, overrijden, ja, ja, ja, ja, volgens mij. toch? Een beetje gaan sneren naar uh, Michael Schumacher. Ja, daar gaat hij nog een keer. Ja, ja daar gaat hij <lacht> nog een keer in de ronde. Inderdaad. Hij ja. zakt nou, daarmee terug naar de elfde positie. Hij doet een vetteltje, zoals het zo mooi heet. Ja, misschien krijgen we na Karel Evans hier wel een Australische winnaar op de Nürburgring. Want Mark Webber, die hier twee jaar geleden won, is door de eerste serie pitstops. Hij ging twee ronden eerder binnen dan, naar binnen dan Hamilton en Alonso aan de leiding gekomen. Tijd is nu voor de, de Engelsman en de Spanjaard. En over Alonso gesproken. Dat was de man die hier vorig jaar op controversiële wijze won. Nou, niet hier eigenlijk, maar in Hockenheim. Want die twee Grand Prix wisselen, of circuit's uh, wisselen elkaar af. Maar toen waren er teamorders van voor nodig bij uh, Ferrari om Alonso aan de overwinning te helpen. En daarna won hij nog drie races. En dat was eigenlijk de comeback van... ...van Ferrari dat seizoen. Nou, ze hebben Eng uh, Engeland gewonnen, Silverstone twee weken geleden. En rijden nu ook weer vooraan mee. En het is nog lang niet beslist. We zitten nog niet eens op de helft. En we kijken nu naar de binnenkomst van Jensen Button. Die heel lang door heeft gereden op zijn eerste setje zachte banden. En nu pas in de 25e ronde binnenkomt. En misschien wel eens zou kunnen afsteven op een uh, twee stopper. Want dan moet hij nog een keer binnenkomen om verplicht nog een keer... ...met die harde banden te rijden, aangezien hij nu ook weer met uh, zachte banden de baan op gaat. Maar aan de leiding dus nog altijd die uh, ja, verrassend goed rijdende Australië... ...die even zijn eerste plek kwijt was. Hij had de pole position, maar nu weer de leiding terug heeft voor Hamilton Alonso. Op de vierde plaats nu Felipe Massa en pas op de vijfde plek Sebastian Vettel de koploper in het kampioenschap die zich toch niet uh, lekker voelt in deze thuisreis uh, voor eigen publiek. En dan is het hier tijd voor live muziek. Dat vind ik zo fijn. Op de laatste dag van de tour hebben we hier een live band. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie er zijn. Het is Splendid. Als u naar de tour en tourradio hebt geluisterd... dan hebt u deze band zeker eigenlijk bijna elke dag gehoord. Straks spelen ze het nummer wat voor mij voor altijd verbonden blijft... aan de tour van 2011, namelijk Again. Maar nu eerst een ander nummer, The Beach, uit Den Haag. Splendid. Een, deux, sit down to the beach today, we say, oh. oh, let's head down to the beach today, we say, Oh, let's head down to the beach today, we say, Oh, let's head down to the beach today, we say, Oh, oh, oh. The today, we, say oh, hey, oh. we are to take our all into just for a day. Ready days are over. The sun coming. Find that smoke of freedom now for our time sake. Pack your bags now, people. Come and out and play. Oh. We spend our summer days. We cool out in the bay. If it's too hot in the shade. to the beach today, we say, oh. oh. Let's head down to the beach today, we say, oh. oh, hey, oh. Let's head down to the beach today, we say, oh. oh. Let's head down to the beach today, we say, So now you're heading out, I see that you are on your way. Feel the mood turn gentle on a sunny day. Oh, where we spend our summer days. Ooh. We cool out in the bay. Ooh, If it's too hot in the shade. Whoa! Oh, yeah. Yeah. Let's sit down to the beach today and we say oh, oh. Let's sit down to the beach today and we say Sunshine brighter now, yeah Right on and right on You know that you can't stop this And then we all want this now oh. You cannot fight it Open up your eyes and realize that you cannot hide it Let's head down to the beach today Say oh Let's head down to the beach today Say oh, hey, oh. Let's head down to the beach today Say oh To the beast today, you'll say, Oh, hey, eh, oh, yeah. If you oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, the beat hey, oh, beat, oh, oh, oh, oh, the beat oh, oh, oh, volgestroomd met mensen. Prachtig optreden. Splendid, de beach. We zien jullie straks terug in het volgende duur met het prachtige nummer Again. Dus de jonen, we komen nu bij het hoogtepunt natuurlijk van het quizseizoen. Want het gaat er om vandaag de drie finalisten. Het Radio 1 toerspel. En daar is de oria Sandra. Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding. Van Bon Dat hij het winnen. Van Bon. Joop, zo de melk als winnaar. ja. Volgens mij ben niks zenuwachtiger dan de kandidaten. Wat, ja, het komt dan er nu op aan. is een een Henk Lubberding, he? ja, Dat staat op het spel. Dat nou, is goed, leuk. Is goed, is, we spelen dus de finale van het toerspel met de drie weekwinnaars. Hans Verhaar van de eerste week, Joost Wink en Gerard Struik. We gaan drie verschillende ronden spelen. Elk uur één ronde. Rond kwart voor vijf ongeveer is dan de winnaar bekend. Na twee ronden zal één van jullie afvallen. Um, in de eerste ronde krijgen jullie alle drie uh, drie Multiple Choice vragen. Dat is dezelfde vraag voor jullie alle drie, alleen met verschillende antwoorden. Dus het kan zijn dat de vraag dan, dat u denkt. hey, die vraag heb ik eerder gehoord. Maar de antwoorden zijn verschillend. Multiple choice. Eén goed antwoord levert twee punten op. En mijn uh, een assistent ja, Tom van het Hek gaat het bijhouden. Allemaal. Ja, heel goed in. We beginnen met uh, kandidaat nummer 1 van de eerste week, Hans Verhaar. Yes. Uh, de tijd doen we nu niet, nee, dus uh, dat scheelt. Je mag even nadenken. Daar gaan we. Vraag nummer 1. Wie reed niet in het TI Rally-ploeg in de Tour van 1980, het jaar dat Joop Soetemelk won? A. Bert Oosterbos, B. Henny Kuiper. C. Paul Wellens. D. Leo van Vliet. Henny Kuiper. Vraag 2. Wie was nooit ploeggenoot van Lance Armstrong in de Tour? A. Frankie Andreeuw, B. Christian van der Velde, C. Cedric Vasseur of D. Fred Rodriguez? Fred Rodriguez. En vraag 3. Wie won geen etappe in Bordeaux? A. Henk Vaanhoff, B. Jan Jansen, C. Wout Wachmans, D. Jean-Paul van Poppel? Jan Jansen. Ik wou zeggen stop de tijd. <laughs> Daar ben ik heel erg aan gewend geraakt. We gaan natuurlijk eh, nog even niet zeggen hoeveel punten die heeft. Want dat zou de, ik, de antwoorden kunnen beïnvloeden van de andere heren. Dus we houden het even spannend. We hebben het wel keurig bijgehouden. Maar mijn voorstel is om met kandidaat 2 duur door te gaan. Nou <laughs> Wat u wil meneer van het Hek. Ja. We gaan naar, uh, inderdaad naar Joost Wink, de winnaar van de tweede week van het toerspel. De vragen zijn dus hetzelfde, maar de antwoorden zijn anders. Is goed. Dus daar komt vraag 1. Wie reed niet in de TI Rally-ploeg in de Tour van 80? Het jaar van Joop Zoetemelk. A. Jan Raas. B. Gerry Kneteman. C. Jo Maas. En D. Johan van der Velde. Jo Maas. Vraag 2. Wie was nooit ploeggenoot van Len Lance Armstrong in de Tour? A. Roberto Laiseca, B. Benoit Joachim. En C. Floyd Lendes. En D. Victor Hugo Peña. B. Dat is Joachim, hè? zegt u. Vraag 3: wie won geen etappe in Bordeaux? A, Jan Nolte, B, Gerben Karsten, C, Jeroen Blijlevens, D, Serva's Knaven. Uh, Blijlevens. Weer stopt de tijd. Ja, weer, uh, houden we het goed bij, meneer Van weer, Ja, het gaat helemaal goed nog. Wij gaan uh, met de derde kandidaat en dan gaan wij de scores bekend maken. <laughs> Zie je, hebt het helemaal naar je zin, ja, hè? He? Ja, uh, dit heerlijk. is echt iets voor jou. Heerlijk Gerard Struik. Ik krijg een van Pesje, vroeger <laughs> ja. bij de, de NCV-quiz voor scholieren. Heb ik altijd willen worden. Goed, Gerard Struik. Uh, nou, we hebben u laatst nog gezien, hè. Een paar dagen geleden. Winnaar van uh, de derde week. Ook voor u dezelfde vragen, andere antwoorden. Daar gaan we. Vraag 1. Wie reed niet in de TI-Rally-ploeg in de Tour van 1980? A. Jan Schippers. B. Henk Lubberding. C. Kees Priem. D. Bert Pronk. Uh, antwoord A. Jan Schippers. Vraag 2. Wie was nooit ploeggenoot van Lance Armstrong in de Tour? José Azevedo, B. Pablo Lastras. C. Gregory Rast. D. Roberto Heras. Uh, Lastras. En vraag drie. Wie won niet een etappe in Bordeaux? A. Rini Wachmans. B. Kees Priem. C. Jan Raas. D. Gerry Kneteman. Uh, Rini Wachmans. Nou, meneer Van het Hek. Het is spannend, want uh, ja, we hebben één deelnemer die zes punten heeft... en twee deelnemers die vier punten hebben. Dus het is heel erg spannend. Uh, Hans, voor haar, had alle drie zijn antwoorden goed en heeft dus zes punten... <lacht> Joost, uh, jij had één vraag fout. Heb je idee welke? Ja, dat was zeker volgens mij. Hè? Ja, het was oh. Ja, Dus jij hebt vier punten. En ook ons laatste kandidaat, Gerard, jij hebt ook uh, vier punten. Welke vraag denk jij dat jij fout hebt? Ja, het is al een ploeggenoot van uh, Armstrong. Nee, die heb je goed. Je hebt de laatste oh. vraag fout. Gerrie uh, Kneteman heeft nooit in uh, Bordeaux gewonnen. Oh. Oké. Okay. Ja, ik kan het niet anders maken. 6-4-4, <laughs> nee, Nou, dat is een ideale uitgangspositie. Het is... Uh, want uh, we hebben meerdere mensen gezien die in de laatste etappe nog het geld pakten. Dus uh, we zien jullie terug het volgende keer. Over een weer, half uurtje en dan uh, spelen we ronde 2. Oké. Okay. Okay. Okay. Hide and seek in the garden. Behind the trees, I'll be loving at you. Walking the other way. Headed towards the lake. Hysterically appalling, we are wrong.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 Edra Chapman, hè, met de, de Summersong. Heel op uh, plaatjes, de beach. Summersong, laten we maar niet naar buiten kijken. Maar laten we maar snel even dan naar de Formule 1 gaan. Ook geen Summersong, maar wel een prachtige race, Ronald. Hè? Ja, schitterend. en uh, nou, ja, Wat over De heren raken elkaar gewoon vooraan. Hoor. De mannen Hamilton, Alonso en Mark Webber. Hamilton in de McLaren uh, is de winnaar geworden van de tweede serie pitstops. Leidt nu de race. Kwam buitenom bij Alonso. Die als laatste van de drie naar binnen ging. Schitterende manoeuvre. Alonso moet nu in zijn spiegels kijken. Want daar duikt Mark Webber op. Die is dus van de eerste naar de derde plaats Maar dat hij een, ja, een kusje kreeg, zou je kunnen zeggen, van Lewis Hamilton. Maar deze drie die hebben elkaar wel gevonden. En dat zullen ze waarschijnlijk in de resterende 27 ronden ook nog wel doen. Prachtig om die drie coureurs zo dicht op elkaar te zien knokken. Dan is er een behoorlijk gat naar Philippe Massa op de vijfde plaats. Die zit daar nu zes seconden achter, maar moet nog binnenkomen voor zijn tweede stop. En daarachter dan weer Sebastian Vettel, de koploper in het wereldkampioenschap. Die heeft problemen, weten we, inmiddels met zijn achterremmen. En kan zich niet mengen in de strijd. En dat is natuurlijk Alleen maar leuk vanwege de strijd om het wereldkampioenschap. Die er een stuk spannender op wordt als de mannen vooraan in gaan lopen op Sebastian Vettel. Die 80 punten voorsprong heeft op de nummer 2 Mark Webber. Twee uitvallers, Nick Heidfeld zagen we al en de onfortuinlijke Rubens Barrichello. De achttiende keer dat hij meedeed aan de grote prijs van Duitsland. Hij is 39 inmiddels, maar hij gaat hem niet winnen dit keer. Hij won in 2000, maar dat gaat vandaag niet lukken. Aan de leiding dus nu Lewis Hamilton. En dan weer naar Gio Lippens op de champs élysées in Parijs. Gio, zijn ze al officieel weg? Nee, ze zijn nog steeds niet officieel weg. Het is een defilé dat eindeloos is door Kretij. Een wijk met ook veel vreemdelingen. En het is toch wel mooi om te zien hoe die ook aan de kant van de weg staan om inderdaad die renners aan te moedigen. We kijken nu trouwens weer naar het traditionele beeld. De hele ploeg van de Tourwinnaar rijdt daar op één rijtje, de BMC-ploeg. Toch jammer voor Karsten Kroon. Hij had erbij kunnen zijn. Hij had er misschien wel bij moeten zijn. Hij was er in ieder geval niet bij. Hij rijdt weliswaar bij BMC, maar niet dus in de winnende Tourploeg. En dat is iets dat je volgens mij als renner altijd een keer in je carrière wil meemaken. De fotootjes worden gemaakt. Foto van Cadel Evans met de nummers 2 en 3. De broertjes Schlek. Ook prachtig natuurlijk om te zien. Sportieve verliezen. Dat zijn het in elk geval die broertjes. En straks wordt er gewoon weer gereden. En zijn wij er ook nog, nog drie uur lang vanmiddag Radio Tour op deze zender? Vanavond begint zomergasten. Mijn eerste gast is Mark-Marie Huibrecht. Hij gespannen, ik zenuwachtig, maar u ontspannen voor de tv.